De Baschische terreurbeweging ETA is zo goed als uitgeschakeld. Er zijn nog maar zo'n 50 leden op vrije voeten... en ook heeft de ETA geen geld meer... omdat ze is gestopt met het afpersen van ondernemers. Dat meldt de Spaanse krant El Pais... op basis van bronnen bij de terreurbestrijding. In samenwerking met de Franse politie... zijn de afgelopen jaren honderden ETA-leden opgepakt. De ETA kondigde begin dit jaar een permanent bestand aan. De terreurbeweging had dat in het verleden vaker gedaan... maar pleegde daarna toch telkens weer aanslagen. De ETA heeft sinds 1968 meer dan 800 mensen vermoord. De laatste doden viel anderhalf jaar geleden. Het weer vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 13. Tegen de ochtend kans op mist. Daarna afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Walking down 8th Avenue. When a young girl came up to me and said, Brother, you got something I can chew? Well, I kept walking along, trying to make up a song about what to do. Telling how to sit in nights in the Broadway. and travel New York is hier nog steeds succesvol. Gerard Kenny met zijn hit uit 1979. Maar het is alleen daar een hit, want in Nederland kwam het niet verder dan de tipparade. Straks nog meer muziek uit de Big Apple. Cairo's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. In deze Nacht van het Goede Leven ruimbaan voor film en muziek. In het laatste uur speelt Ambacht hier live. Zij zijn in de, voor, in de race voor de grote prijs van Nederland. De films die in de komende maanden gaan draaien in de bios... worden aangekaart en besproken door Robert Kamer. En we besluiten onze vakantie over de tocht met een bezoek aan Sumatra. In deze nacht houden we uw gezelschap tijdens het wakker zijn, tijdens het werk... een extensie van de zondag of alvast een aanloopje naar de maandagochtend. En veel live muziek van de singer-songwriters en de bands... die we deze zomer mochten ontvangen hier in de Nacht van het Goede Leven. Op 22 augustus was Ghana hier. Ze hadden een glokkenspiel bij zich. Dat kwam eigenlijk niet aan bod in de nummers die ze speelden... maar speciaal voor de nacht stopten ze het in het intro van het volgende nummer. Dit is Ghana en No Way Back. No, there's no Ghana live in de nacht van het goede leven. Dit was No Way Back. Uh, ze speelt live op het NS Try Out Festival... waar talentvolle artiesten optreden op een van de stations in Nederland geven. Ghana staat onder andere op Amersfoort, Eindhoven en Den Haag. Exacte data zijn te vinden op haar website ghanamusic.nl. En dat wordt gespeeld C-H-A-N-N-A-H. -A -N -N -A Lied, zang en dans over Amerika ook vannacht. In de week die uitkomt op 11 september. Hier zijn Rob Kamphus, Hans Riemens en Hans Paulides. Zij waren samen de types. En dit is hun nummer: Amerika. Audi. Audi. Audi. Audi. Als je zoveel reist als wij. Ja. Yeah. Dan valt je op dat er in Nederland geen ruimte meer is. Geen ruimte om te gaan en staan waar je wil, geen ruimte om te doen wat je wil, en geen ruimte om te zijn wie je wil. Geen ruimte, no room. Ga je het zien, Howdy. Als je in Nederland binnenkomt rijden, staat er een bordje Nederland alleen voor vergunninghouders. Versus 6 alive, look like we've got us a cowboy. boy. Howdy buddy. Howdy buddy. Howdy. Parkeervergunning, visvergunning, yeah. bouwvergunning. Yeah. Zweedse trui met rendiermotief heb vergunning. Haar als een matje in je nek draagt, vergunning. Spaghetti met mes en vork, ik vergunning. Yeah. En je buren niet aardig vinden, wordt dan één keer in het jaar langzaam vergunning. So we crash the let them yeah. Ik zat dat uh, van de week allemaal te denken. Ja. Yeah. En in mijn hand dat ik te spelen met een platenhoes, een dubbel LP. Ja. Ik klap hem open en op de binnenkant van die hoes staat een foto van een grote dorre woestijn. Ja. een landweggetje. Ja. En daar liep hij, Eric Clapton, met een elektrische gitaar op zijn rug, ja. zonder versterker. Ja. En toen dacht ik dat is vrijheid, dat is vrijheid. Freedom, freedom. Want niemand die zich aan Amerika afvraagt wat Eric Clapton naar die woestijn doet met die elektrische gitaar op zijn rug. Nobody, buddy! Want ga jij hier maar eens op de afsluitdijk lopen met een elektrische gitaar zonder versterker op je rug. Yeah. Dan word je binnen vijf minuten opgepakt als potentiële verkrachter. Yeah. En zeker als je eruit ziet als Eric Clapton, want die boos de kop van een verkrachter en de stem van een verkrachter. I bet you! En toen dacht ik bij mezelf, waarom ga ik niet zomaar naar Amerika toe? Amerika coast to coast. Amerika, het land waar alles kan. Amerika. ik ben gaan informeren en wat blijkt. Daar heb je een vergunning voor nodig. Ah, Het volgende nummer is opgedragen aan alle jongens met een gitaar om hun rug. Morgen scheep ik in enkele reis Amerika. Van de stranden van, van Daytona. Het stof van Arizona. Morgen scheep ik in. Brengt de reis Amerika van de stranden van de Atlanta, het stof van Arizona. De hoge eile luchten, de grond een droge koers, bergen in de veerte. Ja. En een cactus voor de dorst, en midden in die stilte. Haal ik mijn gitaar uit mijn voetdracht? Ra ja, Ram ik er een solo uit, die ze op Manhattan Island horen helemaal. Ineens ben ik omringd, hoor ik scheurende gitaren, een drummer slaat zich te blazen. En de microfoon die zingt, ja. ik kom <tres> nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. Ik kom nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. En ik kom nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. Ik kom nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. Zie ik mooi? <tres> nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. En ik kom nooit meer thuis. Ik ben altijd onderweg. En ik kom Oh no. altijd Amerika door de types Veel Amerika en Beeld de komende week. Dagelijks zijn er programma's die aandacht besteden aan invalshoeken over de aanslagen van 11 september 2001. Beelden die iedereen moeiteloos kan terugspoelen voor het eigen geestesoog, zonder dat je ze in het echt terug hoeft te zien. Materiaal waarnaast heel veel andere beelden triviaal lijken... maar ook die zijn nodig voor de balans van het leven. Ik dacht altijd dat het tussenshot in de romantische comedy-serie comedy Love Boat... uit de jaren 70 en 80 het meest rustgevende beeld was. En dan bedoel ik het luchtshot van het cruise-schip, The Pacific Princess... dat door de nacht vaart en waarvan één voor één... de verschillende kleurige lichten worden gedoofd... omdat aan boord de nacht wordt ingezet. Maar we hebben een nieuwe winnaar. En die zit in de leader van een sublieme comedy-serie... die op dit moment te zien is bij Veronica, The Big Bang Theory. Vier jonge wetenschappers met een hoog nerdgehalte... worden gevolgd tijdens werk, vrije tijd en hun moeizame omgang met meisjes. Met name zijn Penny die aan de overkant woont... van het appartement van twee van de hoofdrolspelers. Op die plek, in het appartement van Leonard en Sheldon... spelen de meeste scènes zich af en aan het slot van de leader... wordt een shot getoond van de vier bovenmatig slimme mannen en Penny, die aan een fijn take-out-diner zitten. En werkelijk waar. Het is ontspannend, het is rustgevend, het geeft het gevoel dat het allemaal wel goed komt, al duurt dat beeld nog geen seconde. Dit is de lange versie van de tune van The Big Bang Theory, dagelijks op televisie bij Veronica, The Bare Naked Ladies en History of Everything. Ah, was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the australopithecines began to drool, the Andropals developed tools, we built a wall, built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not. Was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second, and the elements were made. The biped stood up straight. The dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They their on The oceans and Pangaea, see, it wouldn't quite be a set in motion by the same Big Bang. It all started with the Big Bang. Yeah. KRO's nacht van het goede leven met Axel van der ende. Pretend you don't know me so well I won't tell if you lie Cry, cause your drought's been brought up Drinking cause you're looking so good In your Starbucks cup I complain for the company that I keep The windows for sleeping Rearrange, well I'm nobody Well who's laughing now? I'm leaving your town again And I'm over the ground that you've been spinning And I'm up in the air Said, baby, hell yeah Well, honey, I can see your house from here If the plane goes down, damn Well, I remember where the love was found If the plane goes down, damn Damn Should be so lucky. Even only 24 hours under your touch, you know I need you so much. I, I cannot wait to call you and tell you that I landed somewhere and hand you a square of the airport and walk you through the maze of the map that I'm gazing at, gracefully unnamed and feeling guilty for the look and the look that you gave me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 Where the love was found They tear me open And supposedly you could crawl right through me Taste these teeth, please And undress me from the sweaters Better hurry Cause I'm heating upward bound now Oh, maybe I'll build my house on your cloud Here I'm tumbling for you Stumbling through the work that I have to do Don't mean to harm you na een lange zomervakantie. Je moet het vliegtuig weer in... en je vakantieliefde achterlaten. We zongen door Jason Mraz en terug te vinden op het in Nederland onbekende album Mr. AZ uit 2005. Dit was Plain. De kant van de zomer. Jan Baken. Ik heb het raam dicht gedaan om de zomer niet te horen. Maar de zon brandt door de muren. En de vliegen draaien hun motoren klem in de gordijn. Een hond en een kind kunnen blijven slapen tot het gisteren wordt. Auto's die nog stilstaan. Adem zonder te bewegen. Het glas in mijn hand bevat schommelend water. Maar de zomer is een luid blaffende hond. De zomer is een optocht van geluiden. En de vliegen raken niet op. Het raam heeft geen enkele functie. Hoor oh, eens eventjes, zeg. Mm. Dit is lekkere muziek, Vind u niet? Ik word er altijd zo lui van, van dit soort muziek. Heb u dat nou? En dan wil ik het liefste helemaal alleen zijn. Lekker lui, lang uit, onderuit. Heerlijk. Zaterdag, al is het maar voor een uurtje. O, geef mij maar een uurtje op een niet te vol terras. In een parkje in het midden van de stad. Kijkend naar de stoere trimmers, badend in een klamme zweet. En ik denk ik zit hier goed, wie doet me wat? Mm -hmm. Mm -hmm. Er staat een kinderwagen met een lachend roze baby. In de schaduw van een lommerrijke boom, een man bestelt zijn koffie en zegt licht tegen zijn hond, die zich uitstrekt naar zijn baas en hey, loon. Twee kortgebroekte meisjes, ieder op hun eigen racefiets Doen de tuinman zacht verzuchten, wat een keus Hij glimlacht, denkt aan vroeger, fluit een deuntje bij zijn werk Ik krijg een vers gemaaide grasger in mijn neus O, geef mij maar een uurtje op een niet te vol terras een uur per dag, dat is mijn grootste wens. Kom erbij, ik geef een rondje, want er is nog plaats genoeg en je zult zien: al is het maar voor even, je wordt een zeer tevreden, zalig, zonnig mens. Paul uit 1981 met Zomaardag. Uh, in 1955, zo ongeveer rond dit moment... wordt het Wereldcongres voor de Gogelkunst gehouden in Amsterdam... met Fred Kaps als triomfator. We kijken en luisteren mee naar het Polygoonjournaal. Dit mastieke heerschap, de Amerikaan Craig... bracht met zijn in het oog springende streken... veel ontzetting teweeg op het Wereldcongres voor de Gogelkunst in Amsterdam. Het was een concours waaraan ook werd deelgenomen door vrouwelijke magiers... zoals Elizabeth Warlock uit Engeland. Mevrouw Warlock klasseerde zich als de beste deelnemster, en dat verwonderde niemand die haar kaartmanipulaties zag. De oudste van de 700 congressisten was de 79-jarige schot John Ramsey, een man die zelfs de Gordiaanse knoop had kunnen ontwarren. Vooraanstaande goochel konden er geen touw aan vastlopen. De Rotterdammer Fred Kaps, de man met de wereldtitel, kreeg hier een geschenk onder couvert aangeboden. Het congres raakte in geestdrift door zijn ongelofelijke handigheid. Kaps werd dan ook voor de tweede achtereenvolgende maal wereldkampioen. Geestdrift ook bij de dames en heren die live optraden de afgelopen zomer. En wat straks ook weer gaat gebeuren, want Ambacht is onderweg en zij komen straks spelen. Op 1 augustus bij Martijn Grimmius was Scarlett mee in de studio. En zij speelde onder meer Raindrops. Raindrops down my window My glasses are broken, the door's left open. You close it picked up from the floor. Empty bottles by my door. And baby, watch you had to go Winter's coming, it's getting cold. Don't you want somebody to keep you warm? The days are Golden nights are long drops out my window. She's all done, the floor's cleaned up. I'm walking round in his empty house outside my window, grey clouds baby. Why'd you head a It's getting lonesome here beneath my sheets. Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold and the nights are the nights are long, and every day is getting colder. Anytime now, the walls look will collapse. It's all so clean, but it's such a mess. And baby, why'd you have a leave It's getting lonesome here beneath my sheets. Don't you want somebody to walk you home? The street lights blue and blue. Jazz-trio Scarlett mee aankomend weekend te zien... op het gratis popfestival Apple Pop in Tiel. En ze waren hier live te horen in de Nacht van het Goede Leven Studio. In dit programma reizen we heen en weer over de globen... om te kijken hoe het begrip vakantie klinkt in de verre windstreken. De correspondenten van Wereldnet die staan ons hierbij terzijde. Het vorige uur waren we nog op Hawaii... waar de zon nog achter de vulkaankraters moet ondergaan. Inmiddels zijn we weer heel ergens anders op het Indonesische eiland Sumatra... in Banda Aceh, de hoofdstad van de provincie Nangru, Aceh, Darussalam. Daar zit voor ons correspondent Lieselotte Hederik. Goedemorgen, Lieselotte. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het weer bij jou daar? Prachtig. Ja. Mooi strak blauwe lucht. Kleine witte wolkjes aan de hemel. Het is hier half negen ochtends en ja. het uh, ja, belooft weer uh, een van die mooie, warme dagen te worden hier. Zoals iedere dag? Ja, ongeveer wel. Ja. Ja, was dus... Het was gelukkig een buitje, maar de laatste tijd is het hier uh, 35 graden. Dus weinig, weinig verandering voor jou. Voor jou is het een beetje hè, de, de situatie van alle dag, zeg maar. Ja, ongeveer wel. Ja. Ik kijk uit naar een buitje af en toe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hoe is het met uh, de toeristen in Indonesië op dit moment? Nou, de toeristen die, uh, die zijn er veel, want we hebben mm. net het suikerfeest achter de rug, de ah, ja. Fitri. Ja. Het grote feest aan het eind van de ramadan. Ja. En dan gaat iedereen naar, naar zijn huis, naar, de, naar zijn dorp eigenlijk. Dus iedereen van uh, Sumatra gaat naar Java en de mensen van Java gaan nu naar Sumatra. En het is een enorme chaos. Het is dus oh. zeg maar, uh, een zwarte zondag, zoals ja. je dat dan in... Um, er is wel een vakantie in Nederland, maar dan uh, echt 30, 40, 100 keer zo erg. Ja. Er zijn overal hulpposten langs de wegen, want er zijn, vallen dan ook ontzettend veel uh, verkeersslachtoffers. Jongen wat een toestand. Dus, uh, wij ja. hebben besloten om rustig thuis te blijven. Ja, ja, ja. ja, ja. Zodra je je voet buiten de, teen buiten de deur steekt, uh, raad het verkeer rij je voorbij. Ja. Maar uh, ja, dat is wat mensen hier doen met de vakantie, daar gaan ze naar, een, uh, naar hun familie. Ja, precies, ja. En, dus, vooral met het suikerfeest dan natuurlijk. Dat is ja. echt ook een groot familiefeest. Ja. Dus zeg maar, wat wij met kerst doen. Ja. Weet je, dan uh, zit dan voor eerste kerstdagen naar de ene ouders, tweede kerstdagen naar de schoonouders ouders. Dat nou, gebeurt dat nu bij jou, jou daar, daar. Ja, ja. ja. Ja, dan reist iedereen zijn familie af. En wat doe je zelf? als je dat, uh, ja de, de jongere kinderen, die moeten dan naar de oudere kinderen. Dus de, de, de oudste familieleden, die uh, ontvangen dan iedereen. Mm -hmm. Dat is de, de volgorde, dat iedereen elkaar uh, bezoekt. Dat is de afspraak? Ja, en moet eerst, uh, naar de, eerst moet je naar het graf van je ouders. Dat is op de eerste feestdag. Tjongen. Ja, ja. Als je je ouders bezocht hebt, daarna ja. dan, uh, dan kan je de rest van de mensen bezoeken. Oh, dus je begint echt dus je moet bij de oudste beginnen en dan ga je zo langzaamaan... Dan uh... werk je de hele familie af. Ja, ja, ja. ja, ja. En, hoeveel tijd, en ja? Hm? hoeveel tijd heb je daarvoor? Ja, dan komen dan de vrienden. Ja, hoeveel tijd heb je daarvoor? Nou, uh, dit was een hele week, was de feestdagen. Oh, ja, maar het ja, gaat ja. eigenlijk ook nog gewoon door. Hè? Mensen blijven nog steeds bezoekjes uh, afleggen. Ja. Jij dat organiseert zelf... Uh, jij organiseert fietstochten en excursies. Ja, dat klopt. Ja? ja. En, en, en, en, wat, wat maakt het gebied waar je dat doet zo bijzonder? Oh, hier in banan Nou, uh, mm -hmm. Er is uh, nog vrij weinig toerisme, maar de natuur is werkelijk prachtig. Er zijn hele mooie bergen, prachtig witte stranden. Ja. Met uh, supergoed koraal. En um, Pulauwe, dat is ook een van de eilanden die voor de Banda uitzit. Dat heeft een van de beste duikspots uh, in de wereld. Ja. Daar je ook nog uh, hele bijzondere. Er zijn oude schepen waar je in kan, en grotten waar je in kan duiken. En dat is echt. Uh super mooi mm -hmm. ik denk dat het vooral het mooie hier is dat het uh, ja, dat er nog zo weinig toeristen zijn dus dat het heel erg uh, authentiek is allemaal ja en de mensen zijn super vrolijk en blij als ze een fietser zien en dan uh, gaat iedereen vrolijk zwaaien O oh, ja en dat uh, ja dat maakt het hier wel uh, heel bijzonder hoe zit het dan met de voorzieningen voor toeristen als er nog niet zoveel zijn nou de uh, hotels en dergelijke zijn er wel mm -hmm. En uh, het, de, ja, de basisvoorzieningen zijn er. Maar uh, hoe heet het, ja, vooral voor het voor fietsen heb je niet zoveel nodig. Heb je wegen nodig, nou, ja. die zijn er wel. Ja, ja, ja. ja. Dat is het gebied ja. uh, bij jou daar uh, in 2004 zwaar getroffen door de tsunami. Uh, schrikt dat potentiële vakantiegangers nog af op dit moment? Merk je daar nog iets van? Nee, absoluut niet. Het is eerder uh, omgekeerd. Dat is juist nu die tsunami uh, memorials, dat zijn nu toeristenattracties. Oh ja, is dat zo? Ja, Ja, er was dus een uh, elektriciteitsboot die 7 kilometer uh, landinwaarts uh, op een paar huizen geploft. Nou, dus een enorme grote boot is dat. Ja. Echt uh, van um, 250 ton. Echt een mega boot. En dat is nu een van de topattracties van Banda Aceh. Oh ja. Goed. Ja, en er is een tsunami-museum wat uh, heel mooi is. Met uh, heel veel hele mooie. ...architectuur, wat, een beetje, wat mij een beetje deed denken aan het uh, Joost Museum in uh, Berlijn... ...wat ook heel erg door middel van de architectuur um, de beklemming van de, um, van de holocaust probeert op te roepen. Nou, dit Tsunami Museum probeert ook heel erg de beklemming van het tsunami op te roepen... ...door middel van de architectuur. Ja, en wat, Dat trekt ook heel veel toeristen. Mm -hmm. Wat zie je dan binnen in het Tsunami Museum? Nou, je komt binnen in een soort hele donkere tunnel met water wat links en rechts naar beneden stroomt langs de muren. En vervolgens word je naar boven geleid in een spiraal, die ook donker is en uh, waarvan de vloer schuin is. En daardoor word je, word je eigenlijk heel erg misselijk. Omdat Goh. je dus uh, je hele evenwicht uh, ja. raakt daardoor uh, Ja. En dat probeert dus echt uh, te suggereren dat je in een soort uh, wervel uh, terechtkomt. Een soort simulatie uh, zelf zegt. Ja, het is een soort simulatie aan ja, bij lijst spreken. Ja. Maar je wordt er niet nat van of uh, nee, geblust nee. of krijgt uh, er geen blauwe plekken van. Maar nee. het, het geeft een heel erg ontluisterend gevoel. Ja. En uh, ja, dat is best wel mooi, uh, mooi gedaan. En blijft is het, het daarbij of blijft het ja. daarbij of is er verder ook nog uh, zijn er ook nog, nog, nog beelden te zien of is er een uh, een historische uh, invalshoek gekozen? Oh nee, en dan zijn er, dan zijn er maquettes die een ja. beetje uh, natuurgetrouw proberen weer te geven wat er gebeurd is. En er zijn foto's en uh, er zijn ook, uh, ook videosimulaties. Um, nee, er is nog veel meer hoor. Ja. Als jij zelf ja. op vakantie gaat, wat, wat doe je dan? Ja, dan ga ik het liefst fietsen. Ja? Ja. Ja, lekker uh, bewegen en uh, ja, de natuur in. Ja. De boel verkennen. Ja. En wanneer doe je dat? Yes. Op welke, nou, in welke dat we weer tijd geleden. ik? heb net een baby, dus ja. ik moet even kijken wat ik uh, tegenwoordig ga doen. Op de fietsvakantie. Ja, ja, ja, ja. Dat zo'n baby gaat op fietsvakantie is nog niet, zo, uh, nee. nog niet zo makkelijk. Goed, Lieselotte, ik wil je hartelijk ik ga danken. De in. Ja, ja. Oké. Okay, ik wil je even ja, bedanken dat je, dat je met Doe. ons wilde praten in de nacht. Oké, okay. en een prettige dag nog. Australië, Nieuw-Zeeland en ook in Indonesië is ze al zeer succesvol. Christina Perry. Uh, ze staat momenteel op één in de Indonesische albumcharts... met haar debuutplaat Love Strong. En daarop staat ook dit Arms. Cairo's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Afgelopen zaterdag was ik bij de tweede leesvoorstelling... van De Tweede Viool, de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek van dit jaar. In het theater Pepijn in Den Haag las hij een kleine 25 minuten voor van de show... die zich afspeelt op een hotelkamer... waar hij verhalen vertelt aan het kamermeisje. Ze komt uit een grote familie. Ben je lid van de Tros? Nee, ik ben een onecht kind van uh, Prins Bernard. Het gaat over George Clooney, het gaat over de snelwegschutter... die misschien niet bestaat. Het gaat over Anders Breivik... De link met de viool, die in de complete show wordt bespeeld door Emmy Verhey, maakte hij niet bekend. En er zaten ook nog geen nieuwe liedjes of teksten van die liedjes in. Maar het was bijzonder om mee te maken. Een show in een nog droge vorm, gelezen van papier. Joep van het Hek speelt deze versie nog de hele maand september. In oktober wordt de switch gemaakt naar de grotere theaters. Dan komt ook het orkest erbij met onder andere zijn vaste componist Ton Scherpenzeel. De tweede viool wordt uiteraard aan het eind van het jaar op tv uitgezonden als oudejaarsconferentie. In het kader van de de laatste Snippers vakantietijd, een eerder fragment van Joep uit 1997... uit het programma Scherven over een vakantie richting Frankrijk... met het gezin in de jaren 60, waarbij de rondweg bij Parijs moet worden genomen, de periferiek. En dat was fantastisch, jongen. En, en het, hoogtepunt, het hoogtepunt van de vakantie was altijd... als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was geweldig. Dan, dan, dan, dat, dat gebeurde altijd de avond van tevoren. En dan gingen mijn broer en ik, dat wisten we niet... onder de rode en ons liggen, want we wisten dit wordt lachen, dit wordt lachen. Dan moet je, je voorstellen dat we zo'n stoep en er stonden al 16 van die koffers op, zestien, ja. En mijn ouders die hadden zo'n zo, zo kutkadet zou ik maar zeggen, zo'n zo kutkadet, mevrouw. Zo'n kutkadet. Hier zit zo'n heel, heel, heel, heel zuinig mondje uit kralingen van kutkadet. Mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen, ja. Nou goed. En er stonden hier 16. En er hier 16 van die koffers. Die stonden hier dan. En dan, na vier koffers, weet je dan, zat die kofferbak al vol. En dan mijn vader, Godverdomme. De hele straat moet zeker mee. Godverdomme. En dan begon die oude te dampen en te zweten En dan kwamen er van die grote plekken en dan begon die te schuimen. En dan ging je heel langs staan nadenken. En dan had hij een nieuw systeem bedacht. Nou, en dan gingen de grote koffers eruit en dan begon hij met de kleine koffers. Maar na zes kleine koffers zat dat tering-ding natuurlijk ook weer vol. Dan mijn vader, godverdomme. Wie neemt het nou? Moonbootsman naar Spanje. Godverdomme. Beauty case, beauty case. En als je nou enig resultaat zag, oké. Okay. Godverdomme. En op een gegeven moment ging je heel schaamd, dan stond hij te schreeuwen en te beuken op de coverdeksel. En op een gegeven moment tak was het dicht. Maar dan gebeurde het. Want dan ging ik namelijk de voordeur open en daar stond mijn moeder met nog twee koffers, ja. En dan zei ze altijd, ze altijd Herman, Herman, vergeet jij deze niet? Ook meteen hem de schuld geven, hè? vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, god voor de gloeiende tering, god voor... En ik al die woorden opschrijven, daar heb ik nu maar half repertoire aan te danken, weet je wel? Ja. Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen wat, nou. En dan stond uiteindelijk die auto klaar. Met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. Echt fantastisch. En dan zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik zei, nou, ik denk uh, vliegen, denk je niet, hè? En dan gingen we de volgende dag, de volgende dag gingen we heel vroeg weg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden eigenlijk zeker weten dat we opgeschoten binnen waren. En dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk ik hè. En dan, en, dan, en, dan, en, dan, en dan stond die hele, die hele buurt stond en dan was dat verschrikkelijk, want er zaten mijn, mijn moeder en mijn broer en ik zaten al klaar in de auto, een beetje nerveus, van wanneer gaan we nou? Maar dan ging mijn vader, nog staan oude hoeren met de buren. Heel interessant, over de te nemen route. Alsof hij met een roedel olifanten over de Alpen moest, weet je wel? De te nemen route. Hoe ga je Herman? Via de periferiek? Ik zal wel moeten jongens, dan mag je wel weg Herman. Ook dat hoorspeltoontje erbij altijd. Dan mak je wel weg, Herman. De periferiek. Ik kan dat woord niet meer horen. De hele winter was ons gezin zwanger van de periferiek. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit tien dagen in de file gestaan. Op de periferiek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer wat van horen. De Peripheriek. Maar goed, uiteindelijk gingen we rijden en dan waren we nog geen meter buiten ons dorp. Of toen zei mijn moeder altijd, hm, gezellig. En dan kon ik die kop al klieven, kan ik u zeggen. Dat beetje dat katholieke, dat natte, gezellig. Nou. Maar goed, toen gingen we rijden en op een gegeven moment kwam bij Liel. En bij Liel werd het voor het eerst een beetje druk. En toen zei mijn moeder altijd, Herman, is dit al de perifineer? Mijn vader was altijd heel ontspannen, hè, die eerste dag, die, uh, die had er echt zin in, zou ik maar zeggen. Hij was echt het zonnetje van de cadet, mijn vader, en uh, die hield de stemming er wel in, in het gezin, nou. En dan de tweede keer dat het een beetje druk wordt, dat, dat, dat kent iedereen, dat is bij Arras, dat is het eerste punt waar je gaat betalen in Frankrijk, weet je. En dan werd het echt druk bij Parijs, en dan ging het echt beginnen. En dan stak mijn vader zijn kop door het stuur, zo, zo, zo, door het stuur, en dan gingen we de periferie op, dan werd het spannend. En dan zei mijn moeder altijd, rustig jongens. En wij deden dus niets. Wij zaten echt stoomt van de fruitella om ons heen te lopen. Wij deden dus helemaal niks. Rustig, jongens. Nee, maar Dan ging het beginnen. Ging het beginnen. Nou, en nou hadden mijn ouders op de periferiek de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Nou, als u ooit uw huwelijk... ...goed wilt testen, dames en heren, dan is dit een van de allerbeste proefjes, absoluut. Dat was echt fantastisch. En op een gegeven moment kwam dat bord Lyon ook heel groot in beeld, hè. heel groot. En dan zeiden mijn broer en ik tegen elkaar, wat Want wij wisten, dat wordt langer, dat wordt langer, dat wordt langer. En dat bord Lyon dat komt een keer op 19, komt dat langs, hè. En dan na twaalf keer zei mijn moeder altijd, nou Herman, het staat niet echt goed aangegeven hoor. Nou niet goed aangegeven, het stond echt vier keer te knipperen. Het kwam drie keer in braille op de vangraad van de vangst. Op een gegeven moment stonden er echt elf rayonhoofden. Maar mijn vader ging echt voor de Piet Kleine trofee, zou ik zeggen. Op een gegeven moment gingen we voor de negentiende keer, onder het bord Lyon door, De laatste keer. En dan zei mijn moeder altijd, Herman? Hoe heet je dat plaatsje over, hè? En dan mijn vader Lyon. ja, dat stond daar net. Dan hadden we, geloof ik, daar naar rechts gemoeten. En weet je wat mijn vader nee? Die zette hem stil, midden op de periferiek. En dan begon hij helemaal te schuimen en dan werd hij helemaal gek, die ouwe. En dan ging hij echt helemaal zo, En als een zo'n dampende repelsteeltje verdween die Parijs in. En dan liet hij het hele gezin achter. Wij zaten echt te shaken als drie Erasmusbruggetjes. zeg, zo in die auto, jongen. En dan hoorde je hem tegen andere automobilisten zeggen, wij gaan naar in helemaal in de war. En op een gegeven moment kwam hij terug. En dan zei mijn moeder altijd op het moment dat mijn vader terugkwam doe maar of er niks gebeurd is. <lacht> altijd weer die stemming in dat katholieke nest houden. Ja. En dan wilde mijn vader het liefst de auto keren op de periferie. Dat weet ik ook niet. En dan moesten mijn broer en ik moest dat uit zijn kop lullen. En daarom eind de afslag. Even denken, port de la chapelle. En dan maakten we negen rondjes om de Eiffeltoren, vier rondjes om de de en Concorde. En dan uiteindelijk verlieten we Parijs. En dan was de vakantie echt begonnen. Uit uh, het programma Scherven was dat een stukje conferentie van Joep van het Hek over de perifriek. Vandaag, exact 65 jaar geleden, werd op het eiland Zanzibar voor de kust van Tanzania de kleine Farok Bolsara geboren. Als zoon van een Britse diplomaat reisde hij de wereld over. Zijn jeugd bracht hij door in India. Zijn studie design rondde hij af in Londen. Al op jonge leeftijd werd hij gegrepen door de muziek. Na zijn kunststudie verdiepte hij zich in piano en zang. Na te hebben gezongen in allerlei gelegenheidsbandjes... ontmoette hij eind jaren zestig Brian May en Roger Taylor. En Queen was geboren. Farok had zich inmiddels de artiestennaam Freddie Mercury gegeven. En met Queen stapelden de successen zich op. Het leven als artiest ging voor Freddy niet over rozen. Privé werd hij nooit gelukkig en hij probeerde de eenzaamheid te verdrijven door wilde feesten te organiseren. Uiteindelijk werd dit leven hem fataal. Hij liep aids op en overleed in 1992. In 1989 zou hij voor het laatst live zingen. En dat nummer gaan we laten horen. Het was het schitterende In My Defense. Luister mee naar poplegende Freddie Mercury.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 Gemaakt voor de musical Time van Dave Clark. Uh, Freddie Mercury zong het nummer toen samen met Cliff Richards, Richard. Het was de laatste keer dat hij live zou zingen. In My Defense. Dat was het laatste nummer van de tweede uur van de nacht van het Goede Leven. We zijn bijna op de helft, maar we gaan door tot zes uur... met straks tussen vijf en zes de groep Ambacht. Ze komen hier live spelen, we gaan met ze praten. En in het volgende uur onder andere de films van de komende herfst. Robert Kamer gaat ze doornemen. Hij heeft een selectie gemaakt aan de hand van een aantal thema's. Het zijn veel titels die verschijnen in de bioscoop. Straks na het nieuws van vier uur komen ze allemaal voorbij. Tot zometeen.